Jelle Seubring met het NOS-journaal. Twee Pakistanse bronnen bevestigen tegen Perspiro AP dat Iran een 15-puntenplan van de VS heeft ontvangen voor een einde aan de oorlog. Amerikaanse media melden vannacht al dat het plan via Pakistanse tussenpersonen naar Iran was gestuurd. De VS zou voorstellen dat Iran de straat van Hormuz weer openstelt voor scheepvaart. En ook zou het in het plan gaan over het beperken van het Iraanse raket- en kernprogramma. Het is onduidelijk in hoeverre Israël bij dit voorstel betrokken is. Meerdere artsenverenigingen hebben twijfels over een nieuwe website... waar vrouwen abortuspillen kunnen krijgen. Op thuisabortus.nl kunnen artsen de pillen voorschrijven. Dat is bijvoorbeeld bedoeld voor vrouwen die niet naar een kliniek durven... of die te ver weg wonen. Beroepsverenigingen voor artsen hebben hun twijfels... omdat de huisartsen van patiënten niet worden betrokken in het proces... En daarnaast twijfelen ze of de artsen van Thuisabortus.nl patiënten goed kunnen beoordelen zonder ze echt te zien. Thuisabortus gaat in gesprek met de beroepsverenigingen. Op Bali is een Nederlander doodgestoken. Dat meldde Indonesische media. Het incident gebeurde in een villa in Kuta, een stadje in het zuiden van het land. Volgens de lokale politie stonden het slachtoffer van 49 jaar... en zijn vriendin op het punt om de villa te verlaten... toen ze werden aangevallen door twee mannen op motoren. De vriendin wist te ontkomen, de daders sloegen op de vlucht. Over het motief is niets bekend. Het kabinet maakt 100 miljoen euro extra vrij... voor de aanpak van het spoor bij Meppel. Daar ontstaan regelmatig opstoppingen... waar al het treinverkeer van en naar Noord-Holland last van heeft... Station Meppel krijgt er onder meer een nieuw perron bij. In totaal wordt er 175 miljoen euro uitgetrokken voor het project. Het weer vandaag wisselen buien, wolken en zon elkaar af. Het wordt een graad of 9 en er waait een krachtige noordwestenwind. Morgen blijft het guur met veel buien, kans op onweer en hagel. En dan wordt het maximaal 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM verkeersinformatie.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 Hele goede middag luisteraars. Ik ben vandaag begonnen met ABBA, Voulez-vous, gevolgd door Brian Adams met Heaven. En ik ga door met Lionel Richie, All Night Long. We Nuttig steken is een project dat pluspunt in samenwerking met de verbeelding. Wij leren de deelnemers naaien op een naaimachine... en ieder aan een zelfgekozen project en in eigen tempo. Naaimachines zijn aanwezig en als je kan wil je wel graag je eigen stof meenemen. We hebben heel veel aandacht voor jou en het proces. Het resultaat staat voorop. Leren naaien vraagt veel geduld... En samen komen we er altijd weer mee verder. De nuttige steek is elke woensdagochtend in Pluspunt Centrum van 10 tot 12 uur. Heb je interesse? Neem dan contact met Billy Lord. 06-33-80-3279. 06-33-80-3279. Heb je vroeger met veel plezier genaaid en nu nog fournituren, stoffen of zelfs een naaimachine op zolder staan. Onze deelnemers kunnen daar he nog heel veel plezier aan hebben. Litouwers, Towers, you never walk alone. Sir Cliff Richard, geboren als Harry Roger Webb, in 1940, is een Britse zanger en acteur. In 1995 is hij geridderd en werd zijn artiestennaam ook zijn officiële naam. Harry Webb werd geboren in Lucknow in India en koos zijn artiestennaam in 1958. Ten eerste nummer, Move It, was eigenlijk een B-kantje van een cover, namelijk het nummer Schoolboy Crush. Maar Radio Luxemburg koos voor deze kant en het kwam op de tweede plaats terecht in de Britse hitlijsten. In 1999 scoorde hij zijn laatste nummer 1 hit in Engeland met The Millennium Prayer. Hij heeft in de jaren 50, 60, 70, 80 en 90 in de Nederlandse en Belgische hitlijsten gestaan. volgens Cliff Richard met We Don't Talk Anymore, Power to All Our Friends en Summer Holiday. On your own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 the land there's some young girl Laying down in Monte Carlo Laying in the sun Power to the sun Power to the boys who played rock and roll And made my life so sweet And to the girls I knew before And those I've yet to meet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 Make our dreams come true for me and you. Mm. Mm. Mm. Op ZFN wordt iedere houwe de Latina.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 Dit was de Miami Sound Machine met Konga. Koffieinloop Pluspunt Centrum. Elke woensdagochtend van 10 tot 12 uur kunt u bij Pluspunt Centrum in de grote zaal aanschuiven bij het inlooppunt. Mensen ontmoeten, oude bekenden tegenkomen of misschien nieuwe vrienden maken. Een kopje koffie drinken en vooral lekker babbelen. Gratis koffie en natuurlijk met wat lekkers. U hoeft zich niet aan te melden, kom gewoon eens binnenlopen en doe met ons mee. Wil u toch informatie? Dan kan u altijd even bellen met 06-3380-3279. 06-3380-3279. Ik ga door met de scene, blauw.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 do stuff. to you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 En dat is iedere woensdagavond van 6 tot 9. En iedere vrijdagavond van half 8 tot half 11. En het is Pluspunt Noord. Ingang via de tuin aan de achterzijde. En de deelneming is helemaal gratis. En tijdens de jeugdhond bieden wij verschillende activiteiten aan... en mogelijkheden om gewoon lekker te chillen. Wil je weten wat te doen is? Volg dan onze Facebookpagina. Heb je leuke ideeën? Bel Marieke. 06-36-300-809 06-36-300-809 Dr. Hook and His Medicine Show. Baby, make her blue jeans talk.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 Een klein jaar later, op 1 januari 1992, bracht Erik Clapton uit Tears in Heaven. Die ga ik dan ook voor u draaien. Erik Clapton met Tears in Heaven. MUZIEK